Sveta, een verhaal van Klaus Gena. Meer op ik en Het verhaal speelt zich af in Moskou. Vorige week gingen we naar de Eldorado om een home theater te, komen van, te kopen van LG. Tezamen met Anatoly Petrovich, mijn toenmalige schoonvader, hadden we na lang wikken en wegen onze keuze laten vallen op een model met rechtopstaande speakers. Dat is beter voor de geluidsverspreiding zei mijn schoonvader, en ik kon alleen maar akkoord gaan met hem, want hij betaalde. Van de uitstekende akoestiek van dit model heb ik echter niet kunnen genieten, want op dezelfde dag ben ik het afgetrapt van mijn vrouw. Anatoly Petrovic is dus maar gedurende één jaar mijn schoonvader geweest. Ik kan over hem niet klagen, hij was voor mij als een tweede vader. Ik leerde hem kennen op de markt van Tjopelistan, waar ik karretjes met allerlei etenswaren sjouwde van het magazijn naar de stalletjes. Tientallen keren per dag laadde ik mijn karretje vol met kartonnen melk, zakken suiker en bloem, doormidden gehakte koeien en varkens, blokken diepgevroren kabeljauw en seizoensgroenten. Anatoly Petrovich had een kraampje met gedroogde vruchten en noten en deed gouden zaken omdat hij door middel van hypnose niemand de winkel liet verlaten zonder een zakje vol gedroogde Tajikse tomaten, versuikerde mandarines, hazelnoten, gedroogde meloen, halva of in het slechte geval een krantje vol zonnebloempitten. Maar Anatoly Petrovich had één groot probleem. Hij liep al een tijdje teleuren met zijn dochter, die hij niet aan de straatstenen kwijt kon. Zijn dochter was een echt onding. Zij was zowel uiterlijk als innerlijk weerzinwekkend. Gewoonlijk heeft een mens de neiging om te zeggen over dikke mensen, dat ze vrolijk zijn, of over knappers dat ze dom zijn. Het uiterlijk compenseert het innerlijk, en vice versa. Vele mensen leven in die illusie dat alle mensen gelijk zijn. Maar Sveta was zonder de minste twijfel een uitzondering op deze regel. Sveta was niet wat je noemt de knapste van de buurt. Zij was zo afstotelijk lelijk dat elk weldenkend man het hart op een lopen zou zetten om te vermijden het voorwerp te worden van haar verlangens. Anatoli Petrovich was hopeloos. De enkele partijen die hij had gevonden voor zijn dochter, meestal de zonen van collega's op de markt die aasden op een deeltje van zijn kraam, hielden het niet langer dan twee dagen uit met zijn dochter. Ze werd hem een echte doren in het oog. Ik was hier min of meer van op de hoogte en probeerde dan ook aan te vermijden. Alhoewel ze veel tijd doorbracht op de markt omdat ze helemaal niks te doen had. Ze stond vaak voor het kraam op zonnebloempitten te kouwen wanneer ik passeerde met mijn kar om een zak rozijnen af te zetten bij Anatoly Petrovich. Vaak maakte ik een praatje met Anatoly Petrovich want hij was een vriendelijk man en hij leek iets voor mij te hebben. Af en toe zei hij me dat hij op dezelfde manier was begonnen twintig jaar geleden, dat hij zichzelf in mij herkende. Op een dag zag Anatoli Petrovic me staan in het gezelschap van Sveta. Omdat ze zich verveelde, alle andere mannen van huwbare leeftijd vermeden haar immers als de pest. had ze besloten een praatje te maken met mij, een shower, op de laagste treden van de plaatselijke sociale ladder. Er moet bij hem een lichtje zijn opgegaan, want de volgende dag deed hij mij een voorstel. Hij was blij dat zijn dochter eindelijk op iemand viel, zei hij. En voegde hier onmiddellijk aan toe dat hij blij was dat ik er niets op tegen had om met zijn dochter om te gaan. Anatoly Petrovic beloofde mij dat hij zeer gul zou zijn met centen. En dat ik me over mijn toekomst geen zorgen zou moeten maken mocht ik me met Sveta bezighouden, zodat hij er vanaf was. Ik stemde toe. Voor mij was een keuze gauw gemaakt. Met mijn benen hele dagen op de divan en achter de tv? Of mijn vingers afvriezen op de markt? Nu begrijp ik echt dat trouwen voor het geld niet het beste is wat je kan doen met je, met je leven. Maar laat ik terugkeren naar het home theater. De keuze was moeilijk, maar het werd LG omdat er overal reclame voor werd gemaakt. En dat wil zeggen dat iedereen dat kocht en dat het goed was. Life is good staat er op die reclame. Er was ook superkorting bij Eldorado, waardoor al dat goeds nauwelijks 10.000 roebel kostte. 10.000 roebel, wat is dat tegenwoordig, dacht ik toen. Zoveel had mijn gsm gekost met 2 megapixel fotocamera, en p3-speler en kleurenscherm. Dat was het maandloon van mijn vriend Sanja, die werkte bij McDonald's en de prijs voor één persoon van een week in een twee sterrenhotel aan de Rode Zee. Daar was ik met Zweta op huwelijksreis geweest. Gedurende heel de vakantie, terwijl ik snorkelde in de koraalgiffen, lag zwetten met magstoornissen in de hotelkamer. Maar de reclame en de superkorting waren niet genoeg om ons te overtuigen. We twijfelden nog steeds tussen Samsung en LG. De beslissing viel toen mijn toenmalige buurman Sergio zei dat hij absoluut hetzelfde model had en er niet over kon klagen. En hij kon het weten, want hij was een professioneel videopiraat. Hij ging elke week naar de bioscoop met zijn videocamera, om stiekem de laatste nieuwe films op te nemen. Kopieerde die dan op zijn computer, maakte er DVD's van en verkocht die door. Hij stopte me regelmatig een gratis exemplaar in de hand. Mondje toe en oogjes dicht, zei hij dan. Ik vroeg, hem, ik vroeg hem of hij na de toetreding van Rusland tot de WHO geen ander jobje zou moeten zoeken. Maar die vraag leek hem niet te verontrusten. Eens gekocht was ik van plan het home theater als volgt in de, komp, in de woonkamer te integreren. De twee front-end speakers zou ik naast onze televisie zetten. Een Samsung 20 inch met LCD-scherm die we vorig jaar gekregen hadden van onkel Sanja voor onze trouw. Onkel Sanja was een keer een KGB'er die zich had geherprofileerd tot zakenman. Hij had een keten van elektronica winkels, reed met een Chevrolet Tahoe en leefde in een appartement van vier kamers te Mythino. Hij droeg enkel zwart, omdat hij onophoudelijk rouwde over een van zijn businesspartners. Regelmatig werden die door zeef teruggevonden aan de kant van de weg. Onkel Sanya kwam aanzetten met de tv, die ingepakt was in een grote kartonnen doos die nauwelijks de deur binnen kon, omdat hij het grootste en duurste cadeau wilde geven aan zijn lievelingsnichtje, een maken op mijn familie, die natuurlijk was afgekomen met goedkope rommel. Zo had tante Tania, de zuster van mijn moeder, twee paar met wolgevoerde sloeven meegebracht, voor mij en voor mijn ex-vrouw Sveta. De sloeven waren twee maten te klein en de zolen versleten. Igor, mijn oudere broer, een Afghanistan-veteraan die al een paar ongelukkige huwelijken achter de rug had en zich weinig illusies koesterde, koesterde betreffende het mijne, had een fles balsam uit Riga meegebracht. Die fles, die ik de laatste keer, had ik de laatste keer gezien, tien jaar geleden bij mijn ouders in de baar, en niemand dronk eruit omdat het goedje veel te bitter was. Mijn moeder had dat waarschijnlijk in zijn handen gestopt voor het vertrek. Voor het vertrek naar ons toenmalige nieuwe appartement. Dat van mij en van Sveta. Eigenlijk niet helemaal het onze. Maar dat van Tante Vaya, de zus van mijn schoonvader, die in het gekhuis zit. Mijn moeder had hem dat gegeven opdat hij niet weer eens met lege handen zou aankomen, zoals. Nonkel Alexei. Nonkel Alexei. Het zwarte schaap van de familie was er voor de gelegenheid ook bij, maar stond de hele tijd met trillende handen sigaretten te roken in de gang. Hij huilde en wilde met niemand praten. Zo reageerde Onkel Alexei op elk huwelijk. Dit keer was hij trouwens niet met lege handen gekomen. Hij had aan Zwitten een mooi gouden halssnoer cadeau gedaan van oma Zaliger. Hij had haar gezegd dat ze als twee druppels water trok op zijn vrouw Marina, die tien jaar geleden ontvlamd was toen ze een sigaret had laten vallen op haar nylon zomerjurk. Achteraf zei mijn moeder dat ze zich niet kon herinneren dat oma ooit een dergelijk halssnoer had gedragen. En ze had gelijk, want het was geen gouden halssnoer. Sveta heeft het moeten weggooien omdat ze rode plekken van kreeg tussen haar borsten. De twee surrounds wilde ik achter onze uitklapbare fauteuil zetten... Waar ik met Sveta in sliep, zodanig dat we goed de special effects konden volgen in de film. Ik hield van het geschiet van mitrailleurs, van bommen die ontploften, van auto's die door glas reden en vliegtuigen die duikvluchten maakten. Het deed mij denken aan mijn legerdienst en aan mijn kindertijd, toen ik met mijn vrienden cowboy en Indiaantje speelde en het leven nog niet zo saai was als nu. De subwoofer wilde ik onder het glas een tafeltje zetten dat we gekocht hadden, met het geld dat mijn schoonvader ons had gegeven voor de trouw. Nu bewaarden we reclamebladen op voor de kortingsbonnen en Sveta stapelde er haar Brian Knight tijdschriften op. Maar ik wilde eerst nachecken of dat glas niet trilde wanneer ik het volume luid openzette. De rest van de apparatuur zou mooi bovenop de tv passen. Het kost ons heel wat moeite om het home theater door de metro te sleuren. Gelukkig waren mijn vrouw en mijn schoonvader erbij om mij te helpen dragen. En had de inpakker in de winkel met plakband handvaatjes gemaakt rond de apparatuur, zodat het eenvoudiger was om te dragen. Mijn schoonvaders portefeuille zat vol met briefjes van honderd roebel. Ik was natuurlijk onder de indruk en dat zag mijn schoonvader. Hij maakte graag indruk op mij. Ik heb altijd al een zoon gewild, zei hij tegen mij maar in plaats daarvan kreeg ik Sveta. De aankoop was vol vreemde gevoelens voor mij. Het was voor mij als de kers op een verjaardagstaart. Nu had ik alles behalve een auto. Ik had een gsm met polyfonie, een mp3-speler aan een halssnoer en een digitaal fotoapparaat. Ik voelde een vreemde opwinding terwijl we het kochten. Sveta was minder enthousiast. Ze had gehoopt op een microgolfoven en probeerde Anatoli Petrovic om te praten. Maar die blafte even naar haar en zei dat ze wel eens aan haar man mocht denken voor de verandering, dat hij zijn leven sowieso al opofferde voor haar. Met tegenzin droeg ze een van de surrounds, langwerpige dingen die nauwelijks twee kilo wogen, maar waar je wel mee moest opletten welke kant je ermee uitdraaide. De rest droeg ik en Anatoly Petrovich. De hele weg zei Zwijta dat we egoïsten waren, en we lachten met haar en zeiden, «Ja, we zijn egoïsten. Weet je wat? Straks gaan we voetbal kijken terwijl jij kan koken.» En we zetten de tv extra luid omdat we 500 watt hebben. Als dat je niet aanstaat, moet je maar wat breien. Op een krant lezen of uit het venster kijken. Dat laatste zei ik. En mijn schoonvader ploegde dubbel van het lachen. Sveta zei dat ze al een half jaar geleden voor haar verjaardag van een vriendin een DVD had gekregen. Een film met Hugh Grant en Julia Roberts, Notting Hill. Ze droomde er al lang van om die te bekijken. Die DVD, zei ik. Wij waren nu goed aan het lachen met mijn schoonvader en hadden nog zeker vijf haltes te rijden. Is dat die film met die schram? die niet meer speelt? vroeg ik. Nee, dat is die waar je vorige week de pot met kokende aardappelen op hebt gezet grapte mijn schoonvader. Ik heb hem weggesmeten en bovendien wil ik zo'n vuiligheid niet in mijn nieuwe dvd-speler stoppen zei ik. Sveta kreeg een steeds zuuter gezicht. Ze werd pas echt lelijk, net een monster. Hierop zei ik en ik toonde haar de dvd die we cadeau hadden gekregen in de elektronica winkel. Dit gaan we bekijken van zodra we thuiskomen. De 100 beste goals van 2005 met interviews met wereldberoemde coaches. Toen was onze halte aan de beurt. En we stapten uit met schoonvader. Mijn vrouw bleef in de wagon zitten. Ze stapte pas uit net voor de deuren dichtgingen. En ik zei tegen haar... Denk je dat je grappig bent? Vlug een beetje, want ik heb honger en ik wil dat gedoe installeren. De wagon reed weg. Toen was het de eerste keer dat ze iets tegen mij zei gedurende de hele rit. Zie je geen verschil? vroeg ze. Nee, zei ik. Ben ik helemaal dezelfde? vroeg ze. Waarom begin je nu eens te zagen? zei ik. Wat is er met jou? Nou, volgens mij ben jij een domme kloot, zei ze. En stapte op haar gemakje de roltrap op. Ik keek haar achterna en vroeg me af wat ze in haar hoofd had gekregen. Zo had ik haar nog nooit horen praten. Pas toen we thuis kwamen had ik door welke verrassing ze had voorbereid. Ik had de front-end speakers mooi uitgepakt, de player aangesloten aan de tv en er een dvd ingestoken, een Van Serjoja de Buurman, House of Wax, een persoonlijke favoriet. Ik wilde luisteren naar het geluid om op die manier de speakers optimaal te positioneren. Anatoly Petrovich was in de keuken een paar flesjes bier aan het opentrekken om de aankoop te vieren. En Sveta zat op toilet. Ze ging de laatste tijd veel naar het toilet. Pas toen merkte ik dat Sveta de saraant in de wagon had laten liggen. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Ik had al een tijdje overwogen haar de bruin aan te geven. Want Sveta was echt niet de vrouw van mijn dromen. De vrouw van mijn droom moet beter kunnen koken. Ik was bij Sveta gebleven voor de speeltjes en de centen, maar haar onhebbelijke eigenschappen deden de nadelen opwegen tegen de voordelen. Mijn schoonvader kwam de woonkamer binnen met zijn pintjes. En ik zei dat hij ze zelf maar moest opdrinken, zijn kutpintjes. En dat hij zijn home theater en zijn dochter in zijn gat kon steken. En ik trapte het af.